Ja, luisteraartjes, je luistert naar Kletspraat Ridder Radio. Ja, luisteraartjes, dit is Jaap op Ridder Radio met Kletspraat. En het is vandaag donderdag 30 oktober. 20:25 en het is 1 minuut over 8. Welkom op Ridder Radio. hey. Hallo Els, welkom op AlohaRIDERADIO.com no, <laughs> en het is uh, 7 o'clock. We broadcast uh, until 8 o'clock. Hi Gypsy Star, we broadcast until 8 mm, mm, o'clock Amsterdam time and uh, we broadcast uh, to 8 o'clock and then we have Shinri and after Shinri from 8 till 10. From 10 till 11. Dirk, until 11 o'clock, so from between 7 and 11 o'clock, Amsterdam time. This is Kletspraat, with Jaap on Radio Radio. Dames en heren, welkom bij Kletspraat. Ja. Volgende week ga ik mijn nieuwe mengtafeltje aansluiten. En ga nog wat uh, met de... Uh, nog wat, met de, nog wat opnames maken. Qua muziek. En, en wat introotjes, uh, Jingle's en zo. En ik, uh, ik ga er niet al te veel. Uh, muziek draaien. Dat ga ik niet doen. Ik ga zelf gemaakt muziek uh, draaien. Volgende week. Minimaal 1 en maximaal 3. Per uitzending. Want uh, het blijft natuurlijk een praatprogramma. Het heet niet voor niets. kletspraat. praat. Dan ga ik... Uh, met mijn synthesaties aan het werk de komende week. En dan ga ik, uh, ja, en natuurlijk uh, met mijn gitaar ga ik het een beetje mixen. En met mijn keyboard. En kijken wat eruit komt. Een beetje experimentele muziek. Beetje uh, underground, uh, zeg maar. Uh, een beetje experimenteel. En uh, ja, ik vind het wel leuk wees, om hem uh, te doen. Dan heb ik ook nog zo'n drumcomputertje. En die kan ik allemaal aan elkaar koppelen. En dan ga ik dat van de week even opnemen en afmixen. En dan zorg ik dat ik uh, genoeg materiaal heb om uit te zenden de komende maanden. Dus elke dag probeer ik één of twee nummers. En dan ga ik dat dan uh, mixen. En dan begint met het volgende. En dan maak ik al een, uh, zeg maar een volle cd van zeg maar 40, 50 minuten. En dan aan het eind van het jaar, van elk jaar ga ik dan een soort, uh, ga ik, ja, aan elkaar mixen, zeg maar. En dan maak ik er weer wat nieuws van. Als ik een soort eindmix heb van bijna alle nummers, de beste nummers die ik dan maak. Wordt niet ingezongen, het is puur instrumentaal. Misschien dat ik wel wat stemgeluid erin gebruik van mezelf of van anderen. Dan krijg ik mensen zo gek. Om een stembanden uit te lenen aan mij. Dus als je je stembanden in een doos doet. Stuur je op naar mijn adres. Je kan het ook je stem opsturen op een MP3. En dat stuur je dan naar Ridderadio, Kletsenpraat apenstaartje gmail.com een serieus, e-mailadres heb ik alweer een paar maanden geleden aangemaakt, dus kletspraat, ridderadio apenstaartje gmail.com en dan kan je een p insturen en dan maak ik er wat moois van mijn bedoeling is dat je dan je stem opstuurt bijvoorbeeld zo en dan weer een toonladder hoger. Oh, kijk maar wat ze doet. doet. En als iedereen dat opstuurt, een mp 3 Het liefst in 320 kbit formaat En dan mix ik dat af tot 64 MB, de eindmix. Om dat geschikt te maken voor de uitzending. Want die is in 64 kb per seconde. En dan, ja, dan kijken we wel wat we doen en dan kan ik dat dan. Met mijn mixertje kan ik mijn microfoon en de mp3-speler, dat is gewoon een klein kartje met een sd-kaartje erin. Zit ook intern geheugen, die heb ik ook bijna een jaar geleden gekocht. En die kan ik ook op de inmen tafel aansluiten, dus het zelfs bluetooth op dus misschien kan ik zelfs zonder kabel rechtstreeks via bluetooth eh, dus eh, via deze streamer van eh, mw3 nee m3w eh, heet dat kan ik dat dan uh, uh, upstreamen via de bluetooth en zo naar de huiskamers via de radio en dat ga ik volgende week vanaf volgende week en dat is dan als het goed is Um, donderdag zes ja want zaterdag is de eerste donderdag 6 november gaan we dat dan uitzenden en ik heb een tune gemaakt en dan moet ik ook nog afmixen met, met de muziek op de achtergrond um, het gaat nog niet verklikken maar dat ga ik dan, uh, dan doen, Hé, Dirk welkom eh, eh, eh, eh. Dred, C.P.R., Els. Die eh, zeggen, dag Jaap. En eh, ik hoor geluiden door. maar dat staat niet op de opname, ben ik daaruit achter gekomen. Ik hoor het wel, maar jullie horen het niet. Dat, eh, dat vind ik wel fijn, want eh, ik was bang dat dat door mijn uitzendingen zou komen. Maar het is dus niet zo, want ik neem het ook tegelijk op. En dan zet ik het uh, online. Ik was de, deze week een beetje laat met mijn vorige programma online zitten. Gisteren, uh, nacht post gedaan, gisteren nacht pas gedaan, gisternacht. En nou uh, zag ik uh, vanmorgen dat ik ook uh, op een andere website sta. Ik zeg niet welke. Uh, dan moet je dan uh, Dirk vragen. Welke website dat is. Dat ga ik niet zeggen op de radio. Dan moeten jullie aan Dirk vragen. Ja oké, okay. Sindri straks om 8 uur tot 10 uur met een muzikale programma in het Engels, deels, grote deels in het Engels. En um, Na uh, Sindri krijgen we een beetje een vergelijkbaar programma als dit met Dirk, met mijn programma, met Dirk van uh, 10 tot 11. Dan ja, krijgen Dirk vanuit Zeeland en dit programma komt live vanuit Den Haag. Ja, de verkiezingen hè. Gisteren verkiezingen en het, het gaat uh, spannend worden tussen de PVV en D666. D666 loopt iets, iets voor. En uh, ik denk toch dat D666, uh, ondanks dat ze evenveel zetels krijgen als de PVV. Ik denk dat D666 de grootste wordt het maar, Want uh, ja, ik vind die... die uh, die, die jetten niet eens zo verkeerd hoor. Ik vind die, die gozer die kan goed praten. En uh, ja, ik, het, ik heb er niet op. Ik heb wel gestemd. Niet op een grote partij. En ik heb gewoon, wat ik vorige week al zei, op 50 plus gestemd. En ze hebben twee zetels. Jowel, ik ben blij man. En alleen blij, daar blij mee. En uh, ja, ik heb op de radio gehoord dat uh, mensen stemmen vanuit het buitenland. Meestal een beetje aan de linkse kant zit, dus je hebt kans dat Jette toch voorblijft. Jette voor president. Gefeliciteerd, meneer Jette. Gefeliciteerd. Onze aanstaande premier. Ik weet zeker dat die het net redt. Die gaat het net redden. Er zijn zelfs, dat was ook uh, wat ik verbaasd was: ook pvv oud pvv stemmers overliepen naar D66. En vaak uh, wordt D66 spottend D666 genoemd. Dat is een verschrikkelijkheid van D66 En er zit ook uh, oud-aanhang van uh, uh, PVV bij. Ik denk dat die mensen op het laatste moment dachten: van ja, dat is toch even een ander geluid dan Geert Wilders. Weet je, het is altijd maar uh, negatief. En de kracht van Jette is, van Rob Jetten is dat hij een positieve boodschap heeft. En dat vind ik, ja, het is niet echt de eerste beste partij waarop ze gauw zou gaan stemmen. Maar waarom heb ik geen SP gestemd? Omdat ze met GroenLinks en de P van der Aal wilden samen regeren. Nou, dat zie ik helemaal niet zitten. Dat is een partij die, uh, uh, dat zijn gewoon salonsocialisten. Ze noemen zich socialisten, maar dat zijn ze niet. Uh, salonsocialisten, dat zijn uh, rijke socialisten. Ze kletsen rechts, maar ze leven rechts. Uh, nee, ze kletsen links. En dan zegt hij nog, van ja, do, om met je uh, te samenwerken, maar ik vind deze is dus toch iets te, te rechts. Terechts. Flikker op, man. Je kunt ze niet met de VVD vergelijken. Behalve dat het liberalen zijn. Dat zijn de VVD en D66. Het zijn allemaal twee liberale partijen. Maar dus, wat is er mis met de liberalisme? Helemaal niks. Het ligt er aan Welke kantje van het spectrum staat. Rechtsliberaal, dat vind ik helemaal niks. Maar linksliberaal is. Uh, gematigd links. Ja, links eh, van het spectrum. En niet al te links. Nou ja, de SP is behoorlijk links, maar die staat toch anders in dan de P van de H is meer Voor de rijkere socialisten. En de SP is echt voor de arbeiders, voor de mensen met een laag inkomen. Dat is een echte oh, arbeiderspartij zou je kunnen zeggen. Dat is de SP, maar omdat ze juist met die eh, nep socialisten willen regeren, zoals Groen is P van de Haan. Denk ik. Ja, daar ga ik nu niet, niet op stemmen. Dus ik besloot te stemmen op 50 plus. Gefeliciteerd meneer Als Struij. Struis, hè, Jan Struis. En die mevrouw, die uh, ik weet niet hoe ze heet, uh, die heeft ook, een, ja, die zit op de tweede plaats dan. Maar is zit waarschijnlijk er ook bij. En dat was de vroegere voorzitter van het FNV. Ik heb die vrouw één keer gezien. In het echt. Toen was ze nog voorzitter van de FNV. Dat was toen met een... Nou, niet echt een staking, maar dat was een bijeenkomst. Uh, dat was al voor mijn werk. Uh, dat was, zeg maar, een aankondiging van een mogelijke staking. Mm, en dat, toen was zij voorzitter. Toen kwam ze dan... alle uh, Mensen van de reiniging en mensen vegen. van de vegen. Voor heel Nederland toespreken. Ik weet precies meer waar dat toen was. Bij Rotterdam, geloof ik. En de laatste keer, ja, toen zat ze er niet meer bij, toen zat ze al bij 50 plus. Toen zaten we in Utrecht. En toen die staking, geloof niet eens doorgegaan. Kom omdat FNV en de gemeentes in Nederland akkoord gingen met, met de eisen van de pond. Dus die staken ging gelukkig niet door, ja, waarom zou je staken als het echt niet anders kan? Ik ben niet zo... Uh... Ik heb al meegedaan met staken, twee keer, dat wel. maar ik vond het gewoon, ja, bedoel, ik vind het gewoon belachelijk, alles wordt duurder. Ja, weet je, ik denk, uh... wat heb je eraan, alles wordt steeds duurder, nu schiet er niks mee op. Hm? Maar goed, genoeg over de politiek. We gaan het nu over andere dingen hebben. Het is nu 14 minuten over 7. En uh, ja, ik zit hier lekker een bakje koffie ternet. Geen in mijn slaapkamer, geen getik van de klok. En hier zit ook wel te rustig aan. Want als ik hier de, de slaapkamerdeur open hou en ik hoor mensen op straat praten, hoor ik het hier ook. Via de microfoon, want die is super gevoelig. En uh, deze kan dus niet op mijn muntafel, maken. ik heb nog twee condensatormicrofoons en een uh, ja, zo uh, professionele studio microfoon. En twee gewone dynamische microfoons. Je kunnen er allemaal op. Je kunnen twee microfoons op, en één stereo apparaat of twee losse apparaten. Een gitaar, een keyboard of wat dan ook, of gewoon. Ja, je kan nog ook een uh, CD-spelen of een cassette. Een dek op aansluiten, maar ik doe gewoon voor de muziek en het is toch mono-uitzending, dus ik doe gewoon één kanaal, dan wordt hij vanzelf mono. Het is toch al mono. En kan ik het andere kanaal gebruiken voor een, ja zeg maar, een achtergrondgeluidje. En dat het, het, het derde kanaal en het vierde kanaal, dan kan ik dan, zeg maar, de muziek die ik gemaakt heb dan op uitzending, muziek heb ik nog niet, die ga ik zelf maken. Dat komt allemaal goed vanaf uh, donderdag 6 november 2025. 2025. Dus ik, uh, ik ga vanaf uh, uh, morgen aan werken. Morgen ben ik vrijdag vrij. Ik heb een vrije dag aangevraagd. Dus ik heb lekker vier dagen vrij. Donderdag ben ik zo en zo altijd vrij. Mijn vierdaagse werkweek. Ik zit even nog niet op de chat. Dus ik ga zo op de chat. Dan kan ik. Uh, Jullie vragen, dingen beantwoorden of jullie verhalen mededelen. Jullie kunnen de podcast terugluisteren. Op uh, radiola.nl. En op de site, uh, op de andere site. Maar dan moet je aan Dirk vragen. Die zal het jullie om tien uur wel zeggen. Dus ik weet niet of hij wil dat jullie weten. welke gezaaid site is Daarom zeg ik, vraag het aan Dirk. Misschien schrijft je het op de chat. Dus, uh, oké. Okay. Dus, dus dan kan je hem ook luisteren. Dus het is alleen dan de laatste uitzending van mij die ik kan luisteren die site die ik heb. Ik kan je alle uitzendingen vanaf de zomer, vanaf juni tot nu toe, terugluisteren. En deze uitzending, die ga ik uh, ongeveer een half uurtje naar de uitzending plaatsen ongeveer. Daar zijn die daar kan ik toch wel naar Cindy en een derde luisteren. Dus... Maar goed, ik zit hier lekker in de slaapkamer. Dat wordt mijn toekomstige uh, hobbyruimte. Want ik wil mijn slaapkamer verhuizen naar de straat. Want dat is een klein zijkamertje. En dan vind ik vind de ruimte toch wat te klein. Voor, voor een studiootje. In deze, uh, dat is dus een langwerpig kamertje. Daar doe ik mijn bed in. Genoeg om te slapen. En in deze ruimte is het wat groter. En meer in het vierkant in plaats van rechthoekig. Dan heb ik meer ruimte om mijn, ja, mijn apparatuur neer te zetten. En mijn cd's en alles. Ja, ja goed. En het, het is hier ja, het is een, een verkleinde achterkamer. Die is een, een kwart kleiner gemaakt om de voorkamer groter te krijgen. Dat was al toen ik hier kon wonen. Dus hebben ze een, een schuifdeur hebben ze weggehaald ooit in het verleden. Toen hebben ze een gipsen muurtje gemaakt voorbij de tweede deur. En die is dus een, uh, een flink stuk kleiner geworden, maar groot genoeg om, uh, om er een studiootje van te maken. Dus hier een veel grotere ruimte, meer in het vierkant. Dus ik kan, nou ja, waar mijn bed staat, daar kan ik dan bijvoorbeeld mijn, uh, mijn CD's kwijt. En het hoekje daarnaast, de muur daarnaast, ik kan ik mijn apparatuur zitten met mijn tafel, met platenspelers. Uh, nou ja, noem maar op. En uh, ja, en dan kan ik het dan vanuit hier uitzenden. En ik heb minder last van bijgeluiden. Behalve in de zomer dan, ja, als het in de zomer om zeven uur s'avonds. Ja, dat kan ik me, niet echt helemaal voorkomen. Mensen in de, in de tuin een feestje vieren, of ja, dan kan de luchtroosters wel dicht doen. En ik, uh, ga, ik rook hier ook niet, hè. Ik uh, rook nooit in de slaapkamer in de studio. Ik ga ik dan ook niet meer roken als het een studio wordt. moet ik voor laatst wel in de hobbyruimte. Wat nou nog mijn hobbyruimte is. Maar voor in de toekomst, wil in de toekomst hier mijn studio van maken. Daar niks, hobbykamer. En dan ga ik een tafeltje kopen. Die kan ik midden zetten. En hier wordt niet gerookt. Alleen in de keuken en in de tuin. Daar mag gerookt worden mee. Ik rook zelf ook niet hier. En eh, ik hoop, eh, ja, ik ooit van het rook af te komen, maar het is moeilijk hoor. Maar ik ga de chat daar aanzetten, want ik, eh, ja, dan kan ik jullie er ook bij betrekken. Want het is nou om de rand alweer, zijn we alweer twintig minuten bezig. Dus ik eens even kijken, daar zijn we in de chat. Goedenavond. Oh, welkom, uh, Operator Dreadred, uh, Dirk, uh, wie hebben we nog meer, Els hebben we natuurlijk, ik weet niet of Sunset erbij zit, uh, Jipsy, Thomas, de Dirk zit erbij, uh, nou ja iedereen die luistert zeg maar, helemaal welkom, Een Kees natuurlijk, die luistert altijd, dat weet toevallig, onze Kees, die ook op Radio Radio altijd aanwezig is. En uh, ja, misschien luistert Jeroen ook. Ja, ik heb een kitten die heet Jeroeneke. En ik heb eens op internet gekeken. Er zijn heel weinig vrouwen, een hele enkeling. Zelfs een transseksueel die, uh, die Jeroeneke heet, heb ik ook ontdekt. En er zijn misschien een handjevol vrouwen in Nederland die Jeroeneke heten. Er zijn heel weinig. Maar ze zijn er wel, het bestaat wel. Maar nou, ik zie dat Mascotten een filmpje heb gedeeld. Van heb je dit al gezien, Dirk. Ga even kijken. Eens even kijken. Uh, wat is dit? dan? Ik kan het wel horen, maar jullie horen het niet. Dat is een filmpje. De Home Robot. Aha! Neo, de Home Robot. Dat is leuk. Oh ja, ik heb een abonnement genomen op YouTube. Kost 14 euro per maand. 13 zoveel. Dan heb je geen reclame en je hebt iets meer. Je kan filmpjes ook downloaden en zo. Dat heb ik vanaf, uh, ja, deze week heb ik uh, toch maar besloten om dat te doen. Want ik vind het wel makkelijk ook, wijze. Want dat kost ook allemaal tijd, die reclamefilmpjes tussen. En je kan nog eens wat downloaden. Nou ja, of ik nou uh, Spotify heb of YouTube. Nou, YouTube is ook, uh, ja, als er geen reclame op zit, uh, ja. Ik betaal, uh, Spotify moet ik ook betalen, dus ja. Maar goed, uh, uh, ja, in mijn ogen, een jong Broekie. Ja, dat is ook zo. Hij is ook vrij jong. Hij is inderdaad slim. Anders word je geen partijleider. En nou, daar kijk ik net als, als je, heb die gozer van de groen links, was ook heel jong. En dat is uh, Jesse Klaver. Maar ik heb meer met jette dan met Klaver. Ik vind Klaver een beetje. Ja, ik weet het niet. Het is niet mijn. Uh, ik vind. Ik, ik, ik, ik vind. Uh, ik weet het niet, ik, ik, ik, heb, ik heb niks met die Klaver, weet je. Ik geef mij een Jette, maar ja, ik, vind, ik weet het niet. Ik vind Jette meer een... Uh, mm, ja, ik weet het niet. Als ik uh, mijn, mijn portemonnee zou toevertrouwen, bij wijze van spreken. Is misschien een stom voorbeeld. Zou ik het liever een Jette overlaten dan een Jesse Klaver. Ik vind Jesse Klaver een glaaipartse. Ik weet niet het niet, ik mag die man niet zo. Maar ik vind die, uh, die Jetten, ja, nou, ik vind het geen kwaai gozer, weet je wel. Dus Ja, ik mag hem wel. Dus, uh, en ik vind dat hij zich goed verwoordt en alles. Ik heb het wel een beetje in mijn achterhoofd gehad van zo'n ik 66 stemmen. Maar ja, ik vind toch van de grote partijen uh, schreef ze het minst hard, dat doen ze ook niet. Maar die, ik vind die bonte bal aardige vent, maar ik, ik stem niet op religieuze partijen, daar heb, nou ja, heb ik niks mee gewoon. Ik vind religie prima, maar dan moet het privé zijn, het voor jezelf. En, en, en ik vind als je een christelijke partij, dan dring je andere mensen jouw geloof op, dan ga je de wet veranderen, omdat jouw god dat vindt, volgens jou? Dus iemand die niet gelovig is, ja, dan ga je die wet invoeren namens de Bijbel, hè, voor jouw gevoel. En dan moet iemand die niet kerkelijk is, die moet dan jouw Bijbelse principes zorgen. Ja, zo werkt dat bij mij niet. Het gaat ook voor de Koran en voor de Torah en alle andere heilige boeken. Ik ga er niet in mee. Ik, ik, wat jij doet, moet jij weten. Maar ik ga er niet in mee, gewoon klaar. Wat voor geloof dan ook. Ik heb niks tegen religie... Zolang dat maar privé is. Maar als mensen mij... Eh, via politieke recht mijn een religie opdringt... Of, of een wet uit de religie... die mij niet aanstaat... dan eh, heb ik zoiets van... ik stem nooit op een religieuze partij... van welk geloof of kerk dan ook? Een neutrale partij. een partij... ja... ik ben ook niet anti hoor, ik bedoel maar... politiek gezien... vind ik eh, een echte democratie... Eh, dus de wet boven de, de heilige wet. Want we leven op aarde en niet in de hemel. Klaar. Punt. Uh, ja, ik vind het gewoon onzin. Dat je nou iets moet gaan, uh, waar niet eens zeker van weet of het waar is. En uh, ja, het wordt uh, angst, hè. Ang, angst regeert. Mensen bang maken. Want als je dit en dat niet doet, dan ga je naar de hel. Nou, ik vind een religie waarvan je eeuwig in de hel brandt. Een walgelijke religie. En uh, die God is geen God. Een God van liefde, die stopt geen mensen eeuwig in de hel. Dus die God uh, is net zo kwalijk als de grootste moordenaar ooit Adolf Hitler. Nog erger zelfs. Als je iemand eeuwig laat branden, dan ben je nog erger dan de nazi's. En erger dan Jozef Stalin. Dan ben jij niet mijn God. Nee, zo denk ik. Een god van liefde, daar bestaat geen hel. Onzin. En als die wel bestaat, nou, dan bedank ik helemaal daarvoor, weet je. Ga mij dan maar in de gracht. <laughs> Schiet mij maar af dan, want dan hoeft het mij al helemaal niet meer. Maar goed, even dat daar gelaten. Mensen, doe lekker waar je zin in, heb maar wel een beetje rekening met elkaar. Dat is de enige wet die je moet volgen. Doe waar je zin in hebt, maar een ander hoeft er geen lots van te hebben. En heb respect voor elkaar. En dat is, anders kan het niet zeggen, dat zijn enige dingetjes. En de rest moet iedereen dan zelf weten, wat hij uitvreet jou ja, toch. En uh, wat u niet wilt, wat uh, gij geschiet, doet dat ook een ander niet. Ja, dames en heren. Bam, bam. Ja, dan zit ik dan met mijn koffie in mijn hand. Het is een beetje koude koffie geworden. Ik zit natuurlijk zo lang te kletsen. Dat de koffie uh, een beetje, ja, ik zie al een beetje een ijslaag op de koffie. Ijskoffie? Ja, en we hebben dus eens ijskoffie. Een keer had ik een collega. Zijn is Surinaamse, Hindoestaanse collega. Daar praat ik over begin jaren 80, zo, 1, 82. En die man die, uh, hij zegt, ik ga van jou iets maken, zegt hij. En dat drinken we in Suriname altijd. Hij zegt, ik ga van jou iets maken en dan wil ik weten wat jij ervan vindt. Hij zei, wel dat is een verrassing. Dat zie je zo met de pauze, met de koffiepauze om 10 uur. Daar praat ik over 1981, 82 of zo, hè. Nou, oké, okay. dat is goed. En euh, nou, tot pauze, nu zeg kom eens. Nou, Hij doet de koelkast open en dan komt er een kopje zwarte koffie. Hij is koud. Hij zet het zo op tafel neer. zo. Hij zegt, drink dat maar eens op. En dan wil ik eens weten wat jij ervan vindt. Nou, dus ik neem een slokje koud. En nog lekker ook, een beetje zoet, een beetje veel suiker in, maar hij zegt, eh, dat is ijskoefie. Hij ja, zat ook ik een beetje melk in of zo. Dat is ijskoffie. het was nog lekker ook, echt waar. Echt, het was uh, heerlijk. ijskoude koffie. En ze uh, raden nou, ja, doen we, uh, ja goed, uh, aan een sterke zwarte koffie. En een flinke schepzaker erin. Ja, een warme koffie dan natuurlijk, anders kun je daar koffie van maken, goed afkoelen. Even een taartje in de vries houden, een paar minuten of wat. En het was nog lekker ook, echt waar, ze, dat drinken in in Suriname als het heel warm weer is. Het was lekker tegen de hitte. Maar het was nog lekker rook. Lekker dat bakje echt serieus. Ja, ja. Alleen de lauwe koffie vind ik niet te zuipen. Dat eh, bier ook. Als de bier eenmaal in de koelkast hebt gezeten. Want ik bier kan je al lang buiten de koelkast bewaren. Maar als, ik drink het graag een beetje koud. En als het dan is afgekoeld. En dat blikje staat er al een halve dag. Ja, dan drink ik het echt niet op. ga ik het zo weg. Vind ik vies als die open geweest is. Dan zuip ik het echt niet op. Ik ga het zo uh, grootste stenen. De tuin is altijd de... Uh, dat uh, ja, de gaseuze eruit. Hey, dat, uh, die en dat is prikkels is uh, en als lauw gaat van dan bier. Nee. nee, dan ga ik het weg hoor. Als het niet in zuip is, bah, man dat is zo goor, man. Ik vind als het eenmaal, uh, ja. nee, ik vind het niet lekker. Warm bier. Pff. Kijk, als het nou een cola of een cola nou een, een, een, een, een, een, een, een wijntje is, dan vind ik het niet erg, maar hoeft ook niet. Bier moet altijd een beetje koel zijn. Het hoeft niet ijskoud te zijn, een beetje koel. Gewoon zo'n koelkast uh, warmte, zeg maar. Daar kwam ik tot de ontdekking: ik had een tijdje geleden. Nog voordat ik die katten had, een week of acht geleden, ik had net, net nee zes weken geleden, want ik had die katten net een week en toen kreeg ik die, uh, die koelkast, uh, koel -fries binnen. Kom ik erachter dat er wifi op zit. <lacht> ja, en ik krijg, nou wat zo, kun je met je telefoon een appje downloaden en kan kun je je koelkast via je, je, je, je, je telefoon bedienen, maar ik heb het niet gedaan, ik vind het zo onzin. Je temperaturen beïnvloeden met je telefoon. Dus dat betekent dat je koelkast ook met het internet verbonden is. En dat ga ik niet, niet, niet doen. Dat ga ik niet doen. Als in de inbreken via je netwerk, kunnen ze je koelkast uh, je eten verpesten door hem uit te zetten. Of... Nee, dat ga ik niet doen. Maar hij doet het zo ook dus. Je hoeft hem niet online te zetten hoor. Maar dat ga ik ook niet doen. Ik hoef geen apparaat Online behalve mijn computer dan. En als ik mijn hoofdcomputer, want die ga ik binnenkort weer eens een keertje installeren. En me in mijn slaapkamer zetten in mijn toekomstige hobbyruimte. Dan doe ik het niet meer via um, uh, draadloos. Nou, maar dan doe ik het met een kabel naar de modem toe. Ik heb een snoer liggen, twee snoeren van 10 meter lang, nou, dat werd hij makkelijk. En die doe ik dan niet via uh, wifi. Ik ga zoveel mogelijk alles bekabelen. Ik heb alleen mijn laptop dan wel uh, via wifi. Of wifi, hoe je het ook noemt. <laughs> maar uh, nee. Probeer alles zoveel mogelijk te bekabelen. Zo min mogelijk invloed van buitenaf. Want je weet nooit wat er in de straat. in de auto zit met een laptopje op de schoot. zit in jouw uh, bankgegevens na te zoeken. Weet ik het wel. Ja, en ik heb dan wel. Uh, een online virusscanner van de van de provider, maar dat zegt nog niks hoor. Want alleen een gratis Microsoft uh, uh, firewall en virusscanner is niet genoeg hè. Je moet altijd zorgen dat je nog een extra virusscanner hebt. En het zei een van uh, ja, ik heb een online virusscanner. En inderdaad, als ik op een foute website kom, dan word ik ge ge ge ja, daar kan ik er niet bij. En ik heb ook nog VPN. Die moet je altijd gebruiken. ook al zit je op een veilige uh, netwerk. Altijd VPN gebruiken. Zeker als je draadloos zit. Dan is draadloos zo, zo en zo. Dus. Uh, ja, zo zit dat dan uh, ongeveer. Weet je wel. Ja, uh, ja. Goedenavond allemaal. Hé hey Joop. Ja, ja. Chukduk du yo tur tat o yo. Chukduk duk duk duk duk Ja la la la. heeft een nieuw e-boek geschreven. Nog niet eens dat oefeningen en reflecties voor ontwaken uit identificatie. Direct gratis bij me te bestellen. Uh, Oké. Okay. Dat is zal het even oplezen voor de luisteraars: dat is www.bravenewbooks.nl en dan uh, slash books met een k slash 2202-3082. Nogmaals, uh, het nieuwe e-book van Maitreya. Nog niet eens dat. oefeningen uit reflecties voor ontwaken uit identificatie. Direct gratis bij me te bestellen. Info is ww.drijfnieuwboeks, dus B R A V E N E W O K S. Slash Books slash 3082. En dan kan je dat boek gratis eh, verkrijgen. Nou, misschien wel nog niet eens zo verkeerd eigenlijk. Dan kan je hem bestellen. En desnoods doe, uh, doe je een donatie. Oh, je kan hem kopen. Hè? Gratis voor 5 euro. Oefeningen reflecties voor ontwaken uit identificatie. Niet het denken, niet het lichaam, zelfs niet de waarnemen maar het ministerie dat heel vrij en grensloos is en nog niet eens dat. Het kost maar 5 euro, gratis. Ja, wat is 5 euro? Zoveel geld is nou ook weer niet. Een genre is, is religie-spiritualiteit. Nederlands, bij van Nazareth. Samenvatting, ik ga het even voor u voorlezen voor degenen die niet op het internet zitten, die alleen luisteren of naar de podcast luisteren. Uh, gedachten komen en gaan. Waarnemers verschijnen en verdwijnen. En zelfs het idee van het zelf blijkt een tijdelijk verschijnsel. Dit boek nodigt je uit om te ontwaken uit de droom van afschrijven scheidenheid en te herinneringen wie je werkelijk bent. Datgene waarin alles verschijnt grenzeloos, stil en liefdevol. Met reflecties en praktische oefeningen helpt gedachten waarnemen en grenzeloos Los te komen van identificatie met denken en lichaam. Diepe rust... Vrede en innerlijke vrijheid te ervaren. Liefde te erkennen als je aangeboren natuur. Te luisteren naar de zachte fluistering van de Heilige Geest. Een uitnodiging om thuis te komen in jezelf, voorbij alle vormen en gedachten. Amen. Nou, dat was het dan de Mayatrea. Van Nazareth. Ik weet niet of ze daar Jezus mee bedoelen. Onze lieve vriend. Jezus van Nazareth. Ofwel. Jezus Christus. Maar goed. Uh, gratis via mij. Treja. Te bestellen. En als je het via het boek doet. Moet je 5 euro nou Ja, Het is nou 5 euro. Ik uh, bedoel. Uh, dat koop je nog uit. Pak je boter voor. Pak pakje boter is er ook 6, 7 euro. Bij zo. Nou ja, het geldt niet veel. Ik geloof dat ik bijna 4 euro kwijt was voor een pakje boter. Maar dan moet ik wel eerlijk bij zeggen. Ik mag geen merknaam noemen. Maar er zit wel omega 3 in. En omega 3 is super gezond. Super gezond. Goed voor je bloed. Want het is goed. Tegen En Want chloresterol, dames en heren. Te veel cholesterol is niet goed. Nee en van chloresterol krijg je aderverkalking Te veel chloresterol geef je namelijk hart. Cholesterol is dus niet echt slecht voor je. Wel als het te veel cholesterol is. Ik voel met een ballon die tegen een cactus aan als de Ik ben een ballonnetje. Een heel klein, lief ballonnetje. En ik dans in de wind. Een liedje van Toon Herman. Ik ben dat ballonnetje. Dat ballonnetje dat danst in de wind. Hoog, laag, dan weer snel... Dan weer langzaam. Dan weer omlaag. En nog lager. Oh, daar komt een cactus. Oh, oh. En door de warmte van de woestijn stijg ik weer omhoog. Oh, ik word gered door de zon. Maar ik kom steeds dichter bij de zon. En het wordt steeds warmer. Alhoewel het hoog in de lucht een stuk kouder is. Maar die zon, die zon. Die pfff. Oh, ik ben een slap ballonnetje. Oh, ik heb vreselijke pijn. Ik ben een lek ballonnetje. En dat is echt geen gein. Ik ben een flarder. De zon was niet te harde. Ik ben een zielig ballonnetje. Geëxplodeerd dat de lucht in mij uitzetten van de water van de zon. De zon die leven geeft, maar ook neemt. Net als de zee die geeft en die neemt en die neemt Heel kort zonder zon. Godverdomme. Oh, wat een vloeken. Wat zeg je daar nou? Godverdomme? Weet je wel wat ze zegt? Dat betekent God mij. Nee, nee, nee. Dat betekent me, Nee, snotverdomme. Of wat was het nou? Ja, ik, dan moet ik even opzoeken. Dat zoeken wij even op. Ene encyclopedie. Met 167.000 pagina's. Ja, dat is eventjes hula. Ook kijk, je zegt uh, Maitreya heeft een e-mailadres dan kan je het boek gratis verkrijgen hoef je geen 5 euro te betalen en dan moet je mailen naar en ik zal het even opnoemen het is geen grapje het is echt serieus M W T M A I T R A -e Y A, -a gmail.com dus r w t www.apenstagegmail.com Daar kun je het e book gratis verkrijgen. Via Maitreya 0951-14308. Oh nee, zo heet haar, dat is haar inlognaam. Nee, het e-mailadres is N W T M A-I. T-R-E. a, -e -a, -a Gmail.com. Voor het gratis e-book. Gat, want als je het via de website doet, moet je 5 euro betalen. Nou, die kun je dan maar beter aan de daklozen kant geven, die 5 euro. Dan heeft die jongen ook weer een boterham extra op zijn bord. En dan geef je bij Maitreya een ge Het is als, als, als, als, als, uh, als uh, compensatie dat gratis boek downloaden is heel interessant. Ja, ja. Ik weet niet of Maitreya dat zelf geschreven heeft. Dat weet ik niet. Misschien zegt ze dat op de chat wel. Van nou, joh, dat uh, heb ik wel of niet geschreven, maar. Maakt niet uit. Maar het zal best wel interessant zijn. Joh. Misschien ga ik hem ook wel bestellen. Dat blijft me wel. Nou, ik heb uh, nog niet zo heel lang geleden een boek van ik, Jan Kramer, besteld. En die ga ik lezen. En ik heb dan Jan Walker's het hele werk, tenminste zijn bekende werk in één bundel. Ja, maar die heb ik al tien, twaalf jaar. Maar het moet ik lezen hoor. Er zijn verhalen bij. Die... Ik had een collega die had. Dus ik heb kort Amerikaans gaan lezen. En die snapte er geen snars van. Nou, dan moet je eerst de film kijken. En dan het boek lezen. Misschien dat het dan wel te volgen is. Nou vond ik het er veel mooi ingewikkeld van Turk Schuit. Want het begint ergens eh, in 1900 op een pub. En ineens gaat de film twee jaar vroeger verder. Ja, vind je het gek dat mensen dan in de war raken? Ja? Hè? Die jongen wonken zoals ik net te gek hoor. Dat is ook gestoord. Die vent, ja, dat was van de week 100 geworden als hij niet gegaan was. Ja. Dan Wolkus. Ja, vond het wel een beetje. Ja, vond het een beetje een rare vogel. Maar aan de andere kant ook wel een aardige rare vogel. Maar ik ben ook een rare vogel. Ja. Alleen kan ik niet vliegen. Dat is het enige, ja, dat, dat is vreemd hoor, als je een rare vogel bent en je kan niet vliegen. Dat is wel heel merkwaardig, dan voel ik me net een kip. Je hebt ook vogels en die kan niet vliegen, nou, een klein stukje dan. Een kip, zonder kop, kan ook niet vliegen, want die ziet niet waar die vliegt. Een kip zonder kop is meestal een kip die, die eerst doet en dan pas denkt. Die loopt een stukje en ineens komt die tot de conclusie, waar is mijn kop nou? En dan valt hij neer. Als ik me kwijt ben, val ik zo dood neer. Maar een kind niet. Die hebt nog niet door dat hij dood is. En dan denkt hij bij maar: Verrek, daar is mijn hoofd aan. Ah, oh ja, ik ben dood. En dan gaat hij liggen. En ja, het heeft toch geen zin meer om te lopen als je dood bent. Ja, het is al makkelijk, want dan kan je zelf naar je graf lopen. Dat zou heel makkelijk zijn. Dat je nog genoeg uh, krachten in je flikker hebt. En, eh, wel een van John Walkers had ook COPD, maar ja, die is wel ouder geworden dan ik. Houdt wel zien aan, 83. En die had ook COPD, ja, dat kan. Al die verf, hè, en, en die kunstwerken, ja, al dat stuif, die, die, dat stof wat je inademt. Dus dat kan, ja, kijk, je kan heel oud worden met COPD, want je hebt zoveel soorten COPD. Een COPD is ook een verzamelnaam, hè. Een verzamelnaam. En dat kan bronchitis zijn. Uh, het kan. Uh, nou van alles wezen. Uh, ik heb, geloof ik, bronch, ja, bronchitis, geloof ik. Omdat mijn longblaasjes één voor een afsterven. En het kan best zijn dat ik over een paar jaar ineens. niet goed word. En dat ik binnen een paar dagen overlijd. Maar het kan ook over tien jaar gebeuren. Of over twintig jaar. Nou ja. Johan Wolkens had het geluk dat hij toch nog oud is geworden. En ja, ik, ik kan morgen ook neerdonderen. Maar mij is het uh, niet. En meer. Uh, ja, het is niet echt. Het is voor iedereen, COPD, voor iedereen niet hetzelfde, laat ik het zo zeggen. Uh, maar dat kan. COPD. Want ik weet dat. Uh, uh, hoe heet die man ook, die bekende Nederlander, die BNR, die uh, uh, Jack Spijkerman heeft ook COPD. Ik was een keer bij de dokter en er lag zo'n medisch blaadje. En ik zie uh, uh, die Spijkerman erop staan, Jack Spijkerman. En Trekker krekker heeft ook COPD, hij had ook de stevig, zei hij. En hij zit op zwemmen. Hij had een keer een behandeling gehad, poeder, moest ik poeder inademen. Nou, vreselijk vond hij het. En hij had een, een puffertje en die gebruikte die nooit. Nou, ik gebruik hem ook nooit. Ik doe het alleen als ik hem benauwd heb. Ik ga hem niet gebruiken als ik hem niet nodig heb. Want het slaat nergens op. Ja, zeg maar, huisdokter, je moet het iedere dag gebruiken. Zeg, ja, maar als ik nou niet benauwd heb, waarom zou ik het dan gebruiken? Zodra ik het benauwd heb en het houdt aan, dan gebruik ik hem. Maar ik ga het niet gebruiken. Ja, om de medische dingen, want die dokters... Geloof me, al die huisartsen, alle huisartsen, niet de alternatieven, maar de gewone huisartsen, hebben allemaal binding met de farmaceutische industrie en daar worden ze voor betaald. Geloof me nou. Nee, ze willen natuurlijk dat je ja, de, de tyfus uh, inhaleert met dat spul. En dan verdienen ze aan die gasten op. op. Nee, ik doe het alleen als het echt nodig is. Uh, een mascotte die zegt volgens mij rookte Jan Jan Wolkers dus als een schoorsteen dat kan, ik heb hem nooit zien roken maar het kan hoor dat hij rookte maar ja, hij heeft hij wel een mooie leeftijd gehaald dat wel, ja zo wil ik ook wel doodgaan als hij ook met de, als hij 83 wordt kijk als ik nu doodgaat dan denk ik van jezus ik ben nog niet klaar hoor met leven, Ik kan je niet even wachten maar ja ik doe het wel zelf natuurlijk hè. Ik kan wel zeggen, hey Jezus, wat maak je me nou? Nee, ik, ik maak mezelf ziek met dat roken. Ik doe het zelf. Ja, maar je hebt ook mensen die niet roken, die het krijgen. Ja, dat kan. Maar uh, roken is sowieso niet gezond. Wat ze ook rookt, nou tabakken of iets anders. Gezond roken bestaat niet. De grootste smoes die er is. Was, uh, ja, dat en dat roken is gezonder. Nou, als je die veeps rookt, dat is nog het meest gevaarlijke wat je kan roken. Je Ik kan al beter rubber roken of asbest roken. Ja, asbest is kankerverwekkend, dat weten we allemaal. Maar ik denk dat het gezonder is of minder schadelijk is om asbest te eten dan veeps te roken. Ja, ik rook niet. Oh nee, wat is dit dan? Ja, dat is veep, dat telt niet. Oh nee. Maar er zit... Uh, uh, hoe heet dat spel ook weer? Uh, er zit er metaal in? Dacht, nee, geen lood. Ik weet niet, geen lood in ieder geval. Maar ze zitten er wel metaal kwik. Er zit kwik in. Het zit in die veeps. Kwik. Het meeste, grootste gif wat er is. Op asbest nou. Asbest is ook niet goed. Dat ah, met te goed in. Ik zat vroeger, uh, ik weet nog toen klein was op mijn moeder... Van die asbest, uh, voor op zo'n kookplaatje. voor op uh, de gast, dan zat ik gewoon op de kouwen als kind, ja, wist ik veel. De mensen wisten dat toen nog niet, dan heb ik zitten te kouwen. ik ben er nog, ik ben er nog steeds, ik ben 66 jaar. Ik ben nog steeds niet uh, aan asbestkanker overleden. Ja, mijn moeder heeft ze niet lang gebruikt, maar zat ik gewoon op te kouwen als kind, wist ik tot? En ja, hoe oud was ik? Vier, vijf? En op een gegeven moment hebben ze ze ook weggedaan. Die dingen op de deur ook. gaan op de kou hoor. En als mijn moeder het zag, zei ze wel van, hey, niet doen als vies. <laughs> Ik heb het ook niet zo heel lang gedaan, maar ja, <laughs> het is wel gevaarlijk. <laughs> het is ook gewoon zitten klaar. Nou, dat is toch niet, niet, niet, uh, niet gezond. Maar ja, toen wisten ze het nog niet eens in die tijd, ze pas later onder. je hebt... Uh, Blauwe asbest en grijze asbest. Komt uit de Kalimijn in Frankrijk. Frankrijk. Ik ben gestopt met vepen en weer gewoon gaan roken. Dat is veel beter. Omdat ik weer last had van de veep dan van de normale sigaret. Maar nou, ik heb ook uh, die e-sigaret gehad. Dat is ook veep eigenlijk. En toen hoorde ik wat erin wat zat en ben, heb ik, ben ik ermee gestopt. Ik heb het zeker een half jaar gedaan. Toen hoorde ik wat erin zit in dat spul. Ik zei, nou, en ik vind het ook niet echt lekker hoor. Er zit al nicotine in. En het voldoet wel aan je genot. Tenminste, om uh, hetzelfde effect als met roken. Alleen, het smaakt nergens naar. Maar ik heb expres nooit geveegd met een smaakje. Want. Als ik aardbeien wil proeven, dan eet ik wel aardbeien of ik koop snoep met aardbeien. Smaak wat ook vaak niet eens echt aardbeien is, maar het is gewoon synthetisch. Het is gewoon uh, uh, synthetische troep te eten, want het zijn de meeste smaakmakers. Van die ene nummers weet je wel, die ook uh, E-nummers tussen zitten waarvan je kanker krijgt als je daar veel te veel van snoept. nou. Je zal niet meteen kanker van krijgen, maar als jij elke dag drie kilo snoep eet waar dat spul in zit, ja, dan heb je kans dat je het wel kan krijgen. Het hoeft niet. Het is ook niet 100% bewezen dat als jij loopt dat je er kanker van kan. Het hoeft niet. Want je hebt ook mensen die zijn dik in de negentig en die lopen een pakje sek per dag. Die heb je ook. En de meeste mensen worden wel ziek. Het is gewoon bewezen dat het niet gezond is. Maar inderdaad, ik heb beter tabak roken dan vape, hoor. Ja. En het eh, volgens, Ik heb een keer een, een medisch uh, rapport gelezen. Dat uh, één blootje eh, is net zo schadelijk als vier sigaretten. Nou, dan blooi je toch vier keer minder als dat je een sigaretten rookt. Op hetzelfde effect. En dat raakt, ik vind het wel lekker ruiken. Ik heb een tijdje niet gebloot, maar... Ik vind het wel lekker ruiken en ik vind het een lekker gevoel. Ik eet het niet elke dag, maar zo nu en dan. Is, weet je, dan ik deed het eigenlijk meer voor de gezelligheid. Een nummer zegt niet zo heel veel. Een banaan heeft bijvoorbeeld ook een e-nummer. Ja, oké. Okay. Maar ja, je hebt bepaalde e-nummers, die geven aan wat voor stoffen erin zitten. Dus, uh, het kan best wel als je snoepjes koopt met een bananensmaak dat er echt een extract van een banaan in zit. Maar ja, hoeveel bananen moeten ze daarvoor gebruiken om één snoepje naar banaan te laten smaken? Die bij ten echte banaan eet, laat mij dan weer. Dan weet ze zeker dat je echt banaan eet. Of moet moeten geprinte banaan zijn met een bananensmaak. Dat is wel heel bizar, heel bizar. Ja, fruit is sowieso heel gezond. Broccoli is goed tegen kanker. Broccoli. Alleen ik lust geen broccoli. <lacht> dan heb ik liever nog bloemkool. Het is wel een familie van de bloemkool. Maar ik vind bloemkool veel lekkerder dan broccoli. Broccoli, alleen de naam al. Broccoli. Broccoli. Broongitus. Daar krijg ik echt zo. Dus, maar bloemkool, ja, dat vind ik lekker. Bloemkool, vind ik wel lekker. Ja, ja, bloemkool is familie van de broccoli en andersom. Zegt de ene broccoli tegen de andere bloemkool. Hai hey, neef, Hé, hey, neef, oh nicht, hef, je bent Nee, je bent toch een nichtie? Nee joh, ik ben zijn broer. Oh, sorry bloemkool, sorry, sorry broccoli broccoli, broccoli, broccoli. Broccoli, broccoli, broccoli. Broccoli, broccoli, broccoli. Bloemkool, broccoli. broccoli. Broccoli, bloemkool, broccoli. Bro blo blo broccoli, broccoli, bloemkool. Broccoli, broccoli is zo gezond. Een bloemkool is gezond. En daar weinig, daar ben je. Ja, jongens. Vanaf 11 november uh, is het weer carnaval. Hè? Dan gaan de, de, de, de, de heren 11, de raad van 11, uh, gaat vergaderen. En, uh, en dan hebben we in februari weer. En carnaval. Uh, ik wil zo willen zijn. Ah, La la la la la la la la la. En bloemetjes, Dames en heren, bedankt voor het luisteren. En uh, veel plezier met Cindy en met Dirk Straats. En ik zou zeggen, lieve mensen, tot volgende week donderdag. Bye bye, zwaai zwaai. Tot ziens by toys, I feel busy